Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. De koning en premier van België bezoeken de ingestorte school in Antwerpen. Aan die school werd gebouwd toen die gisteren instortte. Drie mensen zijn omgekomen. De lichamen zijn onder het puin vandaan gehaald. En er wordt nog steeds gezocht. Twee bouwvakkers zijn nog vermist. De familie wordt bij de zoekplek opgevangen... Sommige wachten in spanning af, vertelt de politie. slachtofferzorg is natuurlijk aanwezig uh, om zowel de familie van de gewonden, maar in de eerste plaats natuurlijk van de overleden slachtoffers en van de vermisten ook bij te staan. Uh, van zodra iemand gevonden is, uh, gaat de prioriteit uit naar de identificatie, zodat de familie ook uh, op de hoogte gebracht kan worden. De kans dat er nog iemand levend onder het puin vandaan komt is heel klein. Acht gewonden liggen nog in het ziekenhuis, zij zijn buiten levensgevaar. EA, het bedrijf achter de FIFA Games, komt met een nieuwe soort lootbox. Waarbij spelers al van tevoren kunnen zien wat ze kopen. Lootboxes zijn virtuele schatkistjes met erin kaarten van voetballers. Maar als speler wist je tot nu toe niet wat er in zo'n pakketje zat als je het kocht. De kansspelautoriteit vond dat op gokken lijken en tikte EA al op de vingers. Vanaf morgen mogen Duitsers weer zonder beperkingen reizen naar Groningen, Friesland en Zeeland. Volgens Duitsland zijn deze provincies geen risicogebied meer. Ja, dat moet maar wat van het hart. Zo begon een radio-dj bij 1.20 Twente een zin in zijn uitzending gisteravond. Hij nam woedend live op de zender ontslag, omdat zijn collega's de coronaregels overtraden. Ik kan me heel kwaad maken om, om mensen die zelfs in dit staartje van, van de coronamaatregelen zich niet houden aan de maatregels. En... Daar kijk ik op dit moment gewoon op uit. Meen je dat nou? Ja, dat, dat meen ik echt. Ik vind het niet te geloven. Um, hier bij Eendwente uh, staan iets van twintig mensen. Zelf te borrelen niet op anderhalve uh, meter binnen zonder mondkapjes. Dus ik zeg: um, ik hou het vandaag bij 1 uur ego-show. We gaan zo meteen over tot non-stop. Want ik zeg er jullie allemaal. Ja, en er start fuck you in. De directeur van 120 zegt dat ze de meeste tijd wel afstand hielden... en de helft al gevaccineerd is. Maar volgens de DJ is dat onzin. Het weer dan nog. Het is op veel plekken grijs. Alleen in het oosten is er zon. Het is 20 tot 27 graden. Vannacht komen er weer buien over met onweer en zware windstoten. Morgen dan is het droog en zonnig. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Vanwege werkzaamheden op de A9 heb je meer vertraging op omliggende wegen. Zo ook op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Apkoude en Knopend Amstel staat een file van 6 kilometer. Hou daar rekening met 10 minuten vertraging. Ook de A10 Ring Amsterdam Zuid richting Den Haag. Hou daar rekening tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens. Vertraging van een kwartier. En tenslotte de N522 Belmermeer richting Amstelveen. Tussen de aansluiting met de A2 en Amstelveen staat een file van 2 km.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 Terug het derde uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Deze zaterdagmiddag, ja, sorry, nou, die hebben we natuurlijk uh, niet uh, gezien. Maar we hebben het gelukkig uh, wel droog uh, op dit moment. Je aan het begin van het uh, derde uur... ...Ora en like, like It uit de jaren 80. En dat in de speciale 12-inch uitvoering. Het derde uur. Nou, daarin altijd uh, leuke dingen, Albert-Jan. Want wat gaan we zoal doen? Nou, laten we even beginnen met een, een tussenstand en, uh, bij het voetballen. En dan hebben we het over... Hongarije tegen Frankrijk. En ik heb nou wat kenners in, in, de, in de studio zitten. Uh, dus ik, uh, Hongarije had namelijk in de laatste extra tijd van de eerste helft uh, een voorsprong genomen. En leidde momenteel met 1-0. Dus ik denk, ik ben blij. Nou, kreeg ik gelijk weer te horen. Van ja, kijk uit, want dan loop, zouden we een kans kunnen lopen... Dat we tegen Hongarije moeten en dan moeten we in, Bel in Belgrado tegen Hongarije. Dus dat zou. Nou ja, zoiets. zoiets nee, was tegen het, Frankrijk dan? Nou... Tegen Frankrijk. Ja, tegen Frankrijk. Goed, eh, ik ben blij dat jullie er zijn jongens. <laughs> Oké, <Okay>, ik, <laughs> ik zie door het boom in de bos niet. Tussenstand Hongarije, Frankrijk 1 tegen 0. Ja, de Fransen staan inderdaad op achterstand op dit moment. Goed, verder. Uh, de, de kwalificatie van de Formule 1 is nog steeds uh, onderweg. En over een tweetal platen zal uh, Willem de samenvatting uh, verzorgen uh, van de kwalificatie. Uh, de laatste, iedereen rijdt alsof ze allemaal uh, geen benzine meer. Maar uh, de bedoeling is natuurlijk om zo nog even één hele snelle ronde uit te, te persen. Voorlopig uh, stappen op één. Goed, uh, daarover straks meer door onze collega Willem van Densen. Uh, half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar de naam Rex. Uh, we hebben ook Zandvoort op zaterdag live een live-registratie van een uh, zanger, dan wel zangeres of een groep... Uh, uh, in de tijd dat er nog publiek bij aanwezig mag zijn. En het leuke van deze uh, SOS Live is... is dat uh, je hebt natuurlijk die, de, de, de officiële versie... die dan op een gegeven moment in de top 40 of zo terechtkomt... maar als ze een live-registratie doen... dan uh, zijn die nummers aanmerkelijk langer omdat ze veel meer stukken ertussen zetten, instrumentaal. Waardoor het nummer een heel andere uitstraling krijgt. Maar welke dat is, dat hoort u iets over half vijf. Het gedicht van de dag. Ja, het wordt weer een heerlijke een zwijmelgedicht. En de titel, Als ik jou zie. Gedicht van de dag, liefhebbers, kwart voor vijf is het zover. Als ik jou zie.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 I worked in the colony, paid my dues, accepting with a best and the prevailing views that a young man's life was one long grind Digging holes, standing dogs. was inderdaad een hele spannende ontknoping van de kwalificatie van de Formule 1. Daarover straks naar het volgende plaatje veel meer. Ben je ongeveer 50 jaar oud, dan heb je misschien dit singeltje ook nog wel. High Fidelity, the kids from fame waren dat. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. We zijn blij dat Willem van Dezen nog in de studio aanwezig is. Want het was een hele spannende kwalificatie, Albert-Jan. En een lange. En een hele lange, allemaal rode, rode lang. vlag en zo. Ja, dus er was van alles en nog wat te melden. Dus Willem. Wat uh, was er allemaal aan de hand tijdens deze Q3? Ik heb meerdere keren rode vlaggen gezien. Ja, uh, Q3, uh, ja, tijdens de hele kwalificatie hebben we in uh, Q3 die. Uh, je wordt Q1 met Q3, maar goed. Ja, ik ja, heb jij mij ook wat, maar ja. Goed, in het begin hadden we natuurlijk uh, Yuki uh, Tsunoda, die zorgde voor de rode vlag, omdat hij er al. Uh, Eigenlijk in zijn eerste rondje vanaf ging. Daarna hadden we nog een keer een uh, rode vlag met uh, Mick Schumacher uh, die eraf ging. Daarna hadden we Q2 uh, waar veel met geel gereden werd. Opvallend was... Uh wat mij betreft dat in Q2 uh, veel op geel gereden werd, dat beide Mercedes uh, toch wel het veld aanvoerden toen. Geel, waarop ook uh, gestart gaat worden morgen door de eerste tien op uh, PRS na, dacht ik, die op rood in Q2 uh, reed. Dus dan moeten we morgen even afwachten of de er in dit geval Max Verstappen, die zijn vijfde pole position uh, wist te veroveren, of die met geel. ...in het begin van de race de Mercedes van zich af kan houden. Later zullen ze dan ongetwijfeld gaan wisselen... ...weer naar misschien rood of naar het wit... ...afhankelijk van het verloop van de race. Ja. Maar ja, leuke kwalie natuurlijk met Max Verstappen op Pool... ...met ruim twee tienden sneller dan Lewis Hamilton. Hamilton die als laatste vertrokken in de kwalificatie. ...niet ver achter Bottas. Dus ik denk dat het verschil van 2-10... ...dat dat ook wel te maken heeft... ...dat hij misschien toch nog wel een flinke togel had heeft... ...van zijn teamgenoot... ...degene die voor hem reed ook... Uh, ...Valtteri Bottas. Bottas uh, die eindigde na Verstappen... ...en Hamilton op plaats 3. En op vierde plaats terug uh, Verstappen zijn teamgenoot... Uh, ja, nou heeft uh, Hamilton dus de kwalificatie verloren van uh, Max uh, Verstappen. En Mercedes het verloren eigenlijk van Red Bull, om het zo maar even te zeggen. Nou schakelden ze na afloop van uh, deze kwalificatie ook uh, eventjes over naar uh, de pitboxen van Red Bull en van uh, Mercedes. En dat zag ik bij Mercedes. Allemaal blije mensen. Ze waren heel erg blij met hun P2 en 3 waarschijnlijk. Kan... Hoe kan dat? Ik kan me voorstellen dat ze blij waren... Dat ze in ieder geval uh, PRS uh, achter uh, ja. gehouden hebben. Want ja, als je twee van die Red Bulls uh, voor je hebt, dan wordt het helemaal lastig uh, natuurlijk. En nu? ...is er toch verstappen op één. Daarna de beide Mercedes en dan pas uh, PRS. Maar wanneer PRS inderdaad op rood start en de Mercedes opgeeft... ...is de kans uh, groot dat PRS met de start... ...waar hij natuurlijk met die rode banden wat meer grip heeft... ...en ook in de eerste bo bocht en het begin uh, van de race... Yeah. Uh, ...dat hij alsnog uh, die Mercedes'en weet te Ja, maar dit is toch een uh, Mercedes-circuit? Ja, Mercedes-circuit... Uh, in het verleden misschien dat uh, Mercedes daar dominant geweest is. Hè, met uh, name Hamilton. Maar God, uh, ook uh, Honda heeft niet stil gezeten met de motoren. En, ja, ze is, hebben, ze hebben nieuwe motoren erin. Het zijn he, is de allemaal dichter op elkaar gekomen. Dus, uh, maar goed, uh, morgen is de race. En we gaan zien uh, waar het stappen brengt en waar het Hamilton brengt. Ik uh, geef Hamilton nog steeds een kans uh, morgen. Ik, ik heb jou niet gehoord over Ferrari. Wat is met de Ferrari's aan de hand? Nou, de Ferrari's aan de hand. Ja, op zich uh, niet slecht natuurlijk. Je hebt uh, Red Bull, maar zei, dat, dat zijn uh, wel de topteams. En daarna zien we toch de eerste Ferrari met uh, Carlos Sainz. We vinden, Leclerc, vinden we dan terug op de zevende plaats. Ja. Die heeft op de beide uh, stratensecrets die we hiervoor hadden... Monaco en uh, Baku had hij wel de pole. Maar hier... Uh, ja, niet toereikend voor Ferrari, maar echt slecht zijn ze niet geweest natuurlijk. En met name wat me opvalt is Sainz, dat hij toch wederom Leclerc heeft weten te verschalken. Hij is nieuw dit jaar bij Ferrari en Leclerc is daar de gevierde man. Maar hij weet zich toch waardig voor hem de plaats keer op keer. Iets anders zien we bij McLaren, waar we Lando Norris hebben. Ja. En waar Ricciardo gehaald is, maar tot nu toe... Moet iets zwaar afleggen tegen de jongeling Lendo Norris. Wat vind je van uh, teammaat van, uh, van, uh, van Max tot nu toe, PRS? PRS, ja, ja, het lijkt erop dat hij steeds beter in doen komt. Er wordt altijd gezegd, PRS moet met name hebben van de zondag. Uh, het is echt een racer dat hij verder naar voren ja. weet te komen. Nou ja, als je hier toch weet te kwalificeren op een vierde plaats en je komt... Dan hoef je nog maar drie plaatsen verder naar voren te komen om te winnen. En zelfs al één race gewonnen. Hè? Eén race gewonnen. Natuurlijk een beetje, een beetje lucky. Maar uh, hij, hij, hij is tot nu toe de beste tweede man uh, bij Max. Die we de uh, afgelopen twee jaar hebben gezien zien rijden. Tot nu toe uh, ja. wel ja. En, uh, God, uh, we hebben gezien in de vorige race. Hij wist natuurlijk de tweede plaats te veroveren. Achter Max. Uh, tot mag ze uitviel, maar daarmee wist hij wel... hemel een uit de buurt van Verstappen te houden. Dus uh, ja. als hij morgen met de start wat plaatsen kan winnen... kan hetzelfde spel uh, zich weer gaan uh, voordoen. Goed, uh, morgen drie uur begint de race. Drie uur, ja, drie uur is het zover. Goed, de race op het prachtige circuit van Paul Ricard. Dat meen je niet. <laughs> dat <laughs> weet ik wel. Jij ja, vindt heel gauw iets mooi, hè? Ja. Nee, ja. <laughs> met de rode en de, en de blauwe streep aan ja. de, aan de ja, ik Zo prachtig begrepen. is dat. Ik zou begrijpen. En dat doorgaan. rood, dat, dan, dan, dan, dan hou je helemaal geen band meer over, heb ik begrepen, Willem. En uh, met de blauwe, dan heb je nog één gezinskans dat je nog een klein beetje band overhoudt. Ja, over met, had. met het rood hebben we gezien, met de verschillende spins gisteren en ook vandaag. Dat band is geen band meer, Nee, ja, nee, nee. <laughs> geen band mee te bezeilen dan, hè? <laughs> zeg maar. Oké, okay, nou, dankjewel Willem voor, voor je bijdrage. En het in de gaten houden van deze kwalificatie op dat prachtige circuit van Paul Ricard. En uh, wij gaan uh, zo dadelijk uh, naar het uh, dier van de week. En nog uh, de andere dingen, het gedicht van de dag en uh, nog veel en veel meer. Dus zoals live bijvoorbeeld. Blijf luisteren naar C.F.N. klassieker van uh, Steve Arrington in uh, Dancing in the Key of Life. Het is bijna half vijf. Uh, tijd voor het uh, dier van de... Ja, het moet rijmen namelijk. Een uh, beetje flauw. Uh, tijd voor het dier van de week. Wie hebben je een de aanbieding, uh, Albert-Jan? Nou, mijn naam is Rex. Ik ben een Duitse herder van ruim één jaar. In mijn vorige huis was ik niet op mijn plek en daarom zoek ik nu een nieuw huisje. Ik ben een vriendelijke hond naar mensen, maar moet wel even rustig kennis met je maken. Ik vind het lastig om nieuwe mensen direct mijn vertrouwen te geven. Mijn nieuwe baas moet mij duidelijke leiding geven... zodat ik weet wat ik aan je heb. De band die we opbouwen moet gebaseerd zijn op wederzijds respect... en zeker niet op angst. Ik ben gewend om samen te wonen met kinderen... maar zoek nu een huis met kinderen die al wat ouder zijn. Vanaf een jaar of twaalf lijkt mij prima. Wanneer ik aangeleid ben en er honden op mij afkomen... kan ik soms best een grote mond hebben. Eigenlijk doe ik dat omdat ik heel onzeker ben... en iedereen vaak weggaat van mijn herrie... Los kan ik uh, met de meeste honden prima overweg. Mijn baas moet dan ook zeker niet mij, uh, niet, zeker niet mij op cursus om dit gedrag gaan, te gaan verbeteren. Ik ben gewend om in huis te wonen met een kat. Of dit in mijn nieuwe huis weer kan hangt af van de kat en mijn nieuwe baas. Ik ben gewend om een bench te hebben om, in mijn huis... en het zou fijn zijn als ik in mijn nieuwe huis ook een plek kan, kan worden gemaakt voor een bench. Als ik alleen moet zijn kan ik dit het beste in de bench... Buiten kan ik best netjes meelopen... maar als ik denk dat er een mogelijkheid is om te trekken... zal ik dat zeker niet laten. Mijn nieuwe mensen moeten een actief leven leiden... waarin ik een grote rol speel. Samen wandelen, hardlopen en lekker mee naast de fiets. Het klinkt mij allemaal als muziek in de oren. Ik heb duidelijke regels en sturing nodig. En, is, en dat is voor mij lastig te weten wat er van mij verwacht wordt. Mijn nieuwe baas moet beschikken over goede leiderscapaciteiten... maar dit zonder fysiek te worden. Ik ben namelijk slecht... Slecht tegen een fysieke correctie. Volgens mij heb ik nu alles wel met u gedeeld. En mocht u nog meer willen horen, dan kunt u dat bij mijn verzorgers navragen. En waar verblijft Rex? Rex verblijft momenteel in het Dierenthuis Kermeland. Keesomstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook Rex verdient een thuis. Inderdaad, uh, Albert-Jan. En wat een verhaal van uh, deze Rex. Ik zou bijna zeggen aan het eind uh, van het verhaal... einde bericht, weet je wel. <lacht> ja. Tot zover uh, Rex. Uh, ja, dus uh, Rex en de andere leuke dieren... die wachten op een, uh, op een baasje bij het uh, asiel... hier in Zandvoort Nieuw-Noord. We hadden het over uh, Rex, ja... Weet je wel? Commissaris. Lex. De commissaris. Check it out. Deze is niets, des te meer. Ik ben er gewoon, die ich bin das schon gewohnt, im TV funkt, er läuft is niet. Tja, sie war jong, des so zo und weiß En jede nacht had ihren preis. Ze zegt, to the sweet, you can rap to the heat. Ik verstehe, sie is heiß. Ze zegt, baby, you no, know, I miss my fucking friends. Ze Jack en Joe en Jill. Mein fangverständnis, ja, dat reicht zo. En ik überreiß, was hier is. Ik überleg, bei mir, die Nasen awesome, spricht dafür. Wer wird es nicht noch rauchen? Ja, we Better than is to Joe und dessen Bruder hip und auch den Rest der coolen Gang Sie retten sie retten die Dieser Fall die war Kommissar auch wenn sie anderer Meinung Den Schnee auf dem wir alle taltraz waren kennt jedes Kind jetzt das Kindernetz nicht Oh Joe oh, Joe oh. Schau, schau, der Kommissar geht um. oh, oh. Kerne, und, und dieser Frust macht ons stumm. Radine, der Kommissar geht rum, oh oh. Wenn er spricht und du weißt, warum. So, der bricht die um. Alles klar, Herr Kommissar. Ciao. Ciao.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 dier van de week, Rex, draaien we de commissar van uh, Foco uh, gevolgd door Michael Jackson en een van zijn uh, grotere hits dat was uh, Rock With You het is uh, ja, bijna 10 minuten over half 5 dat betekent tijd uh, voor, uh, voor SOS Live ja, ja, je uh, zei al, hè, een beetje, we zijn een beetje aan het einde van, uh, van de SOS Live hè. Ja, ja, nou ja, eigenlijk wel. Want straks als als, als, als alles weer mag. Hè, en dat, dat ziet er wel naar uit. Ik bedoel, wel natuurlijk met het mondkapje, anderhalve meter, handen wassen. En soms een negatieve, negatieve test. En dan hoef je geen uh, anderhalve meter dus te staan. Dan mogen alle, de, de, alle evenementen mogen dan weer, hè? Dus oh, ik kan me er nog niets bij voorstellen, weet je dat? Uh, nee, nee, het wordt wel erg druk, denk ik dan. Nee, dat moet, moet je echt weer even aan wennen, denk ik. Dat alles weer mag. Maar goed, dan, dat zou dan eventueel een einde kunnen betekenen van Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag live met publiek, want dan wordt het weer normaal. Uh, anderhalf jaar lang hebben we dus dat niet gehad. En we hebben dus een speciale Zos live uh, uh, uh, playlist aangemaakt in, uh, in wat was het? Spotify. Spotify. En die is openbaar. Dus we hebben tijdens die coronaperiode uh, elke, week, el, elke uitzending een, een live registratie laten horen. Een verzamellijst hebben we samengesteld onder de titel ZOS Live. En wilt u zichzelf eens een keer verwennen, zet hem, uh, haal, zoek die playlist op. Doe de koptelefoon op en zet hem op Shuffle. Want dat is de, dan is het wel, wel zo leuk, want dan ga je van de ene kant naar de andere kant. Maar allemaal prachtige live concerten en live registraties. Zo ook deze. De originele versie is 3 minuten 35. Die kennen we allemaal van radio en tv. Maar dit is van een live registratie. En het grappige is dan dat het nooit hetzelfde is als op de plaat of op de cd moet ik dan zeggen. Maar dat ze dan toch wel wat freewheelerig bezig zijn. Zo ook met dit nummer. De, de muzikanten krijgen iets meer ruimte om hun solo's af te werken. Waardoor je een heel andere, andere Ik hoor uh, nog geluid, geluid trouwens op, uh, ergens uh, vandaan. Hoor oh, jij ja, geluid? Ja. Uh, oh, dat kan, want Hongarije, Frankrijk. <laughs> daar ja, daar is, zal dat zijn, daar, zijn waarschijnlijk. Daar, daar is het 1-1. Ja. Uh, goed, uh, wij gaan uh, luisteren naar uh, uh, een Duitse zangeres. Nena met 99 Luftballons. En zingen ik een lied Wel nog niet in Trümmern liegen, en ik heb een Luftballon gefunden. En ik denk aan euch, und ons, und alle Menschen in der Welt, en we lassen ihn fliegen. Normaal uh, doe ik meteen het uh, gedicht van de dag uh, erachteraan. Of doen wij meteen het gedicht. Uh, maar hier wil ik toch nog even wat over kwijt, hoor. Want uh, wat een geweldig mooie versie van uh, de 99-ige ballons van uh, Nena. Ja, dat moet je nagaan. Elke, elke week is dat weer een crisis. Maar dan zit ik, uh, zit ik op mijn studeerkamertje, tussen aanhalingstekens... koptelefoon op en uh, glaasje wijn erbij. En dan op zoek naar een mooie live registratie. Nou, je komt vaak hetzelfde tegen, maar dit was op een gegeven moment. Nou, die, kwam, die stond automatisch in die lijst. Ik denk nog, probeer hem even. Nou, geweldig, uh, ja, opzwepend uh, en compleet anders dan de, de, de, de single-versie, om het zo maar eens te zeggen. Ja, het is een beetje Rocky, hè? Meer, uh, meer Rocky. Meer Rocky, maar goed. Uh, hij kan, uh, hij, hij is, vanavond staat hij op de lijst. Ja, Spotify, ZOZ Spatie Live. ZOZ van uh, C onderzijde. Eigenlijk zal het op zaterdag en zalf het op zondag. En dan uh, live uh, erachteraan. En dan uh, kan je de live uh, playlist uh, van ons horen op uh, Spotify. Het is kwart voor vijf geweest. We hebben wel weer een mooi gedicht van de dag hoor. Vandaag het gedicht Als ik jou zie. De winter maakte me moe. Ik was aan warmte toe.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 Hier met jou in de zon en daar, daar waar alles begon. Ik deel geluk met iedereen, met alle, alle vrienden om me heen. En we genieten vooral, zolang de zon schijnen zal. Op naar de zomer, ik zal bij jou blijven en in de lente ben ik nog steeds bij jou.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 Red hij met entertainment field. We gaan de celebration rap. Doe je daar We are back together, Mike and G and Swen, with another smash. Can you understand? With DJ Fix, always on our side. We're like a big family, prepared to fight. Let's show the world what we can do. Rapping, rocking and some cutting too. With small breed there's no escape back Yo, Mike and G, it's your turn to rap. Well, the time is right, celebrate and sing. And can you feel it? It's a station, come and do your thing. With the boys you already know, and we're in the show. Mike and G and Swen, and we're ready to go. DJ Fix on the side, we're introduced to you, the man who can cut and rap and. So if you're ready to go forward, you can swing with me. No me. It doesn't matter those with family oh. Celebrate the ride. Mm -hmm. It's a celebration. You can take a look You will find the name In the history book Micah G and Sweat in 1986 And the gut-professor named DJ Fix Let's rule the world With our fresh cool rhymes Like a family In our fresh good time The friends of rap Call it Micah G We no friends, yo We are family What's up, people who were dancing On a new fresh piece You know we we'll are family I'm oh, so sweet, I told them Yeah, that's it Can you do it again? Scream family, family. Well, thank you for we're back again with dj fit a new royal family and in the midst the sign of the festival of history we made it new to celebrate our new family it's a celebration I will rap a little faster Go your G Like who will work a dollar Gemmo needs to flex Are you ready for this Is something I understand Your body will be faster People take this Gemmo freaks Gemmo freaks Why Gemmo freaks Gemmo freaks Gemmo freaks Don't fight Hey Juliana Romeo We're jamming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 The it's the castle of gold It's the castle of a king who's 90 years old In one tower of the castle is a very tall manor So the prince don't spend one can hand family For family forever doing things to love I'm Billy Bang Ea, we're strong enough But with another tall boy now he's on the mix. The epics make it funny like this Naar, uh, MC Michael G en uh, DJ Sven en uh, We Are Family, de Celebration uh, Rap. Ja, hij is uh, inmiddels uh, gearriveerd. Fred, goedemiddag, hallo. Fijn dat je er bent in ja, de studio. Ik, ik zit even te kijken. Ja, ik, wat ben je ik, allemaal aan het doen? Ik, ik, ik word geluid. <laughs> ja, gaat ja. lukken of niet? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. oké, okay. ja, helemaal ik, goed. Ik, ik moet eventjes alles erbij pakken. Ik ja, pak alles. Binnen, ja, want ik wil wel, om, wel om, weten vol, wat natuurlijk. je gaat doen natuurlijk. Ja, we krijgen sowieso uh, uh, visite... Nee, van de de Lene Coeur, Fyssin. Nou, nou, nee. Uh. <laughs> nee, van uh, Nelis Heesbeen en uh, Damien van ons over de nieuwe single... Uh, nu zijn we alle twee artiesten. Uh, we gaan nog eventjes bellen met uh, Johnny Romein en Soraya. En zij hebben het over de nieuwe single uh, De waarheid van het leven... En Suzanne Veld bij gaan we bellen. En uh, deze single heet Leven het Leven. Leven het Leven. Ja. Nou, mooi. Ja, toch? Wordt een uh, mooi programma zo dadelijk uh, na vijf uur, uh, Fred. Ja, dankjewel. Ja. Dus... dus. Dat hoop ik wel. Ja. Nou, Verzoek? wij gaan uh, zeker luisteren. V ja. Verzoekjes. Verzoekjes uh, kan altijd. Allemaal welkom. op uh, Zfmartiesten.nl Wat zei je? Dat verstond ik even ik niet. Ik ook niet. Zfm. Artiesten.nl Geweldig, helemaal goed. Okay. Dat aan elkaar natuurlijk. He. Nou, heel veel plezier met uh, Freds En wij uh, zijn er uh, volgende week weer. Ja, We gaan morgen even naar Frankrijk. Toe Frans. Ja, naar het mooiste circuit van Frankrijk. Nou, geweldig. Met al die streepjes uh, aan oh. de zijkant. Ja, een barcode. Rood, rood en blauw. <laughs> nou, goed. Morgen mooie race. In ieder geval Max Verstappen op oppositie. Uh, dus uh, dat uh, belooft nog wat. En uh, Hamilton erachteraan. Uh, en daar weer achteraan... Uh, Bottas. En dan? En dan Perez. Juist. Dat nou, is de top 4. En daarna komen de Ferraris. Goed, nee, dat wordt een mooie race. Ah, nou ja, duidelijk. <laughs> duidelijk. <hè? Alle, laughs> Oké. Okay. 1, 2, 3 op geel en Perez op rood. Dat is een mooie detail. Dat is das, detail. Uh, correct. Dus als het goed is, is Perez ja. eerst sneller weg dan Bottas. Dat weet je ook weer niet. Maar... Nee, maar het is wel de tactiek. <laughs> Oké, okay, nou tot de uh, volgende <laughs> week. Rapper, luisteren. Dag. Doei. Doei. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> really you made?